Het NOS-journaal. Gert Kluk. 24-uur staking openbaar vervoer opkomst in grote steden. Minister de Jager stelt strenge voorwaarden aan extra hulp voor Griekenland. En deel van MST Organon blijft in os. In de drie grote steden komt volgende maand een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Vakbond Abvacabo FNV heeft dat gezegd. De bond houdt vast aan zijn bezwaren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet. De afgelopen drie dagen staakte de vervoerbedrijven in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ook al, maar alleen in de ochtendspits. Volgens Kabel FNV kwamen daarover van reizigers eerder steunbetuigingen dan klachten. De 24-uurstakingen in juni zullen in de drie grote steden opnieuw op opeenvolgende dagen zijn. Over de precieze data wordt nog overlegd met juristen.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 Een Iraanse vrouw die door een aanval met zwavelzuur blind is geworden... mag morgen wraak nemen op haar aanvaller. De vrouw kreeg het zuur in 2004 in het gezicht gegooid... nadat ze een aanbidder had afgewezen. Ze heeft jarenlang gestreden voor het recht om bij de dader hetzelfde te doen. Omdat het islamitische recht het principe kent van oog om oog, tand om tand... is dat toegestaan. De vrouw die in Barcelona woont is nu naar Teheran gereisd. Daar mag zij of een familielid morgen met een pipet zuur... in de ogen druppelen van de aanvaller... De man zal wel eerst verdoofd worden. Het weer, zonder stapelwolken. Het is 14 graden langs de kust, 18 in het oosten. Morgen wolkenvelden, smiddags ook zon en plaatselijk een bui. Het wordt dan 13 tot 18 graden. En de dagen daarna af en toe zon en enkele buien. ANWB verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad. Ik noem enkele bijzonderheden op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Meerse en Maastricht, staat 3 kilometer file. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Nieuwenweer 6 kilometer. En op de A4 richting Den Haag bij Zoete Woude, Rijn, Dijk staat 6 kilometer file. Dan de A7, want op de afsluitdijk richting Friesland is één rijstrook dicht door een, een ongeval met een vrachtwagen. Er staat 4 kilometer file voor Dijk En de A12 Den Haag richting Arnhem tussen de Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer.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 Hele middag. de regels voor kinderopvang gaan veranderen. KPN en Vodafone hebben zelf de regels veranderd. Ze weten alles over ons internetgedrag. Maar eerst duidelijkheid in een langslepend conflict. Want er is duidelijkheid eindelijk gekomen voor de werknemers van MSD Organon in Os. Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen hebben ingestemd... met een alternatief plan van het Amerikaanse moederbedrijf Merck. Hierdoor zijn uiteindelijk zo'n 500 van de duizend researchbanen gered. Eerder bleven ook al 500 productiebanen behouden. Voorzitter van de Raad van Commissarissen nu aan de lijn, Paul Brons. Meneer Brons, wat blijft er wel over? Nou, wat er overblijft uh, is met name aan de developmentkant... Maar het belangrijke van dit besluit is dat er een nieuwe strategische richting wordt ingeslagen. Merck was van plan om waarschijnlijk in China een nieuw ontwikkelingscentrum uh, op te richten, te starten. En men heeft nu besloten om dat in Oost te gaan doen. Ja. En dat betekent dus een strategisch besluit met ook uh, nieuwe uitdagingen en ook weer eigen groeimogelijkheden. Is dat een overwinning? Nou, over, overwinning. Het is, een, het is een goed besluit en er is hard aan gewerkt om te komen tot een uh, alternatief wat, uh, uh, wat, wat goed was. En, uh, ja, want Ik vraag het hierom, want je kan ook zeggen... wat is een soort uitstel van executie? Dat zou het namelijk ook kunnen zijn. Heeft u garanties dat de werkgelegenheid ook echt in OS blijft? Nou, kijk, garanties is, zijn er natuurlijk nooit uh, nergens... ook voor in Amerika niet, maar dit is wel een strategische beslissing. Daar wordt ook in geïnvesteerd. Dat komt in plaats van plannen, dus zoals ik zei, in China... Uh, en dat, dat uh, geeft dus wel veel meer zekerheid dat, uh, dat er een, een steun in is om, om dit tot een succes te maken. Is dit nou het befaamde plan B waar iedereen het elke keer over had? Nou ja, je kunt de letter geven die je wilt. Uh, dit is uh, wel een heel nieuw plan. Er is ook hard aan gewerkt om uh, ja, alle kansen en uh, mogelijkheden te bekijken. En, en dat heeft uiteindelijk nu geleid, vrij recent... Tot, tot een plan waar dus echt een strategisch alternatief is gekomen. En niet een, zeg maar, een plan met tijdelijke invulling van, van werk. Ja, maar, desalniettemin, er gaan wel banen verloren. Er moeten mensen uit, zo'n duizend geloof ik in totaal. Nou, uit het R&D-gebied is dat, ik geloof het juiste getal, 547. Dat zijn vooral de research banen. Dat gaat om de basale research. En dat is vreselijk jammer. Dat dat dus gestopt wordt, dat is uh, de echt zoeken naar nieuwe uh, stoffen. Maar uh, er wordt ook heel hard aan gewerkt en er is ook veel toegezegd om te proberen de faciliteiten die daar nu voor staan hier in Os en die uniek zijn in Nederland met soms hele dure apparatuur, om die ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld dat Life Science Park, zodat anderen daar op kunnen gaan werken en mee kunnen gaan ja. werken. Eh, Even de onderbreking, dat Life Science Park, dat, dat is zo'n park in Os waar eigenlijk ook meerdere bedrijven dan eh, zouden kunnen investeren, precies. maar waar eigenlijk nog niemand heeft geïnvesteerd. En precies, daar kunnen dus onderzoekers die bij Organol gewerkt hebben, gesteund wellicht door investeerders, kunnen daar bepaalde projecten waar Merck niet meer in geïnteresseerd is, kunnen ze daar eh, mee doorgaan, eh, natuurlijk eh, op basis van eh, overeenkomsten met, met Merck. Maar goed, dat is nog niet gerealiseerd. Dus dat is nee. nog steeds hoop hoop voor die 546 ja. uh, uh, uh, mensen. Maar die moeten nu eigenlijk gewoon ook weer vrezen. Want ze staan wel op straat. Ja, nou ja, ze staan op straat. We zorgen natuurlijk voor een hele goede afvloeringsregeling. Verder is het zo dat er ook intern gesolliciteerd zal worden. Uh, en, en, en nogmaals, een, een deel zal hopelijk uh, werk vinden in het Life Science Park. Maar er zijn ook nogal wat mensen natuurlijk... die ja. toch ook al wel ja. andere mogelijkheden... Uh, Willen, willen waarnemen, elders. Ja, ja. Oké, okay, inderdaad. Nou, dank u wel. De voorzitter was dat van de Raad van Commissarissen, Paul Brons. Deep Packet Inspection, DPI, de term was de afgelopen dagen veel in het nieuws. Zowel Vodafone als KPN hebben toegegeven dat ze die methode namelijk gebruiken... om internetgegevens te analyseren. Met die techniek kan je tot in detail kijken wat klanten allemaal doen. De Opta, dat is de toezichthouder op de Telecom... die vindt dat bedrijven moeten stoppen met het gebruiken van die DPI-apparatuur. En bovendien wil ook de Consumentenbond dat er een onderzoek komt. Vooral klanten van KPN zijn boos. Verslaggever Martijn van der Zanden. Een hoop gedoe dus rondom KPN en Deep packet Inspection. Er zijn zelfs mensen die al aangifte bij de politie hebben gedaan tegen de telecomgigant. Frederik bijvoorbeeld. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens dat er uh, zomaar gegevens uh, worden gecontroleerd en geanalyseerd. Uh, wat je gebruikt en wat ik verstuur uh, via berichten of uh, via internetdiensten. En dat vind ik toch wel een, uh, een kwalijke zaak. Hij ging gisteren naar de politie. Op het bureau keken ze hem wel even raar aan. Nou, ik kwam naar binnen en ik uh, heb verteld dat ik aangifte wil doen tegen KPN omdat mijn gegevens uh, ongevraagd zijn afgetapt. En ja, daar keken ze toch even raar van op, omdat het best een groot bedrijf is. En ja, uiteindelijk is toch de aangifte opgenomen en uh, ja, heb ik verteld dat ik het daar niet mee eens ben en dat het zonder mijn toestemming is gebeurd. Kon je de politie wel een beetje uitleggen wat je, wat je bedoelt? Want ik kan me voorstellen dat de agent aan de andere kant van de tafel misschien dacht: wat moet ik hiermee? Ja, ik heb het wel helemaal uit kunnen leggen en ik heb ook op internet wat dingen opgezocht hoe ik het het beste kan uitleggen. En het is goed gelukt. Frederik staat er niet alleen voor. Er zijn meer mensen die aangifte gaan doen, zoals Arjen. Ik heb een internetabonnement afgesloten omdat ze daarmee een aanbieding hadden. Internet op je mobiel en ja, in principe... Ben ik vrij om te bepalen waar ik, wat ik met dat internet doe. En als ik daarmee via internet gratis berichten wil versturen... dan zou dat aan mij moeten zijn en niet aan hen om te bepalen. Hij moet nog even wat dingen uitzoeken en stapt dan naar de politie. Ik ga even kijken wat er nog in mijn algemene voorwaarden staat... en hoe lang mijn contract nog loopt. En wat eventueel de consequenties zijn als ik mijn contract opzeg... en naar een andere provider ga. Privacy-deskundige Danny Mekiet snapt op zich wel dat KPN de DPI-techniek gebruikt. Maar de manier van communiceren rondom het hele gedoe vindt hij belabberd. Waar ik me erg over verbaasd heb de afgelopen dagen... is uh, hoe KPM omgaat met de commotie die is ontstaan. Er wordt een uh, knullig persberichtje verzonden... waar eigenlijk een soort van tegenstrijdigheid in zit. Want we zeggen, we gebruiken wel DPI... maar we kijken niet naar de inhoud van internetpakketjes. Ja, dat is juist natuurlijk wat je doet als je uh, deep packet inspection... de naam zegt het al... Diep packet inspection gebruikt, dan ga je dus wel pakketjes in en bekijk je dus wel de inhoud van uh, internetcommunicatie. Dus dat, ja, dat roept vragen op. Je moet gewoon goed voorbereid zijn als bedrijf om die vragen goed te beantwoorden, want dan had een hoop commotie voorkomen kunnen worden. Volgens Mekic moet KPN snel gaan handelen. Mijn advies aan KPN is, ga dan zo snel mogelijk naar buiten met alle informatie. Uh, hopelijk is er ook niks aan de hand is er ook geen inhoudelijke informatie van klanten bekeken... en kunnen we allemaal rustig weer gaan slapen. Maar het is wel belangrijk dat er een, wordt gekozen... voor een snelle manier van reageren... en een open visie naar de buitenwereld toe... in plaats van je te verschuilen achter telefoons die je niet opneemt. Minister Kamp van Sociale Zaken gaat zo uitleggen... wat hij wil veranderen aan de kinderopvangvergoeding. Maar eerst ja, de ANWB, Erwin De Hart, waar staat het vast? Het staat uh, nou, meestal in de Randstad vast op dit moment. Uh, er staat 107 kilometer, iets minder dan uh, normaal gesproken. Wat opvalt is dat op de A7, op de afsluitdijk naar Friesland toe... daar is een kraanwagen per ongeluk tegen een viaduct aangereden. Er staat daarom 4 kilometer file nu in de richting van Friesland dus. Bij Breesandijk is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het kabinet gaat de berekening van de kinderopvangtoeslag die gaat ze veranderen. Niet meer het inkomen, maar het aantal gewerkte uren van de ouders of de verzorgende wordt bepalend voor toekenning van de toeslag voor kinderopvang. Minister Kamp van Sociale Zaken is nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Kamp. Goedemiddag. Wat gaat dit betekenen voor ouders? Ja, wat wij vooral willen is die kinderopvangtoeslag in stand houden. Hoewel daar wel heel erg veel geld op dit moment naartoe gaat... Je moet denken aan een budget van meer dan 3 miljard euro per jaar om kinderen op te vangen en dat als overheid te financieren. Wat we nu gaan doen is zorgen dat die kinderopvangtoeslag er alleen komt als het echt nodig is. En dat betekent dat wij maken een koppeling maken tussen het aantal uren dat de partner het minste werkt. Dus je hebt twee partners, die ja. werkt veel, de andere werkt minder. En dan is degene die weinig werkt, daarvan is het aantal uren uitgangspunt voor de kinderopvangtoeslag. En wat betekent dat dan? Dus als iemand een, zeg dus een klein baantje heeft, 20 uur of zo, ja. ga, gaat dat dan omlaag? Ja, als iemand een klein baantje heeft, bijvoorbeeld 10 uur, dan kan hij nu de hele week kinderopvangtoeslag krijgen. De nieuwe regeling is dat je dan maximaal 14 uur kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Dus dat is het aantal uren dat je zelf werkt, plus dan de uren om de kinderen naar de opvang toe te brengen. En nog een klein beetje speling. En dan kom je dus bij 10 uur werken aan 14 uur een kinderopvangtoeslag. Ja. En blijft het inkomen dan ook nog een rol spelen? Ja, het is zeker zo dat het inkomen een rol blijft spelen. Mensen met een laag inkomen die krijgen veel kinderopvangtoeslag. En mensen met een hoog inkomen krijgen weinig. Ja. Waarom doet u dat eigenlijk? Waarom verandert u die regels op, op deze manier? Nou, dit, deze regel en een paar andere regels. Met name om ook fraude te bestrijden. Er wordt nogal wat gefraudeerd in door sommige van de ouders uh, dat er grote bedragen worden gevraagd met terugwerkende kracht, waarbij achteraf blijkt dat ze daar helemaal geen recht op hadden. Maar, maar hoe, uh, hoe, hoe zit het dan in elkaar? Hoe, hoe frauderen ze dan? Nou, het is nu zo dat je uh, tot een jaar terug met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag uh, aan kunt vragen. En uh, vaak is het geld dan uh, om grote bedragen gaat. Dan is het geld helemaal binnen en dan achteraf blijkt dat het uh, helemaal ten onrecht is aangevraagd en dan kun je het geld niet meer terugkrijgen. Dus wij gaan die mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen, die gaan we bijna helemaal afschaffen. Maar... De achtergrond van het geheel ja. is dat de regeling die is ingevoerd een paar jaar geleden en die biedt toch nogal wat mogelijkheden om er oneigenlijk gebruik van te maken en om ermee te frauderen. En die mogelijkheden gaan we weer uithalen met als bedoeling om die kinderopvangtoeslag in stand te houden omdat het overgrote deel van de ouders die maakt er een gewoon en pas gebruik van en dat willen we graag in stand houden. Maar ik heb ook een beetje de indruk dat doordat er uh, dat criterium uh, van stal wordt gehaald... van aantal gewerkt uren, dat het ook voor minder mensen toegankelijk wordt. Ja, maar het is toch logisch dat uh, als je maar, ik noem maar iets geks, als je maar vier uurtjes in de week werkt een halve dag in de week werkt, is het wel heel raar dat je je kind de hele week op kosten van de belastingbetaler naar de kinderopvang kunt sturen. Nee, maar goed, dat... omdat ik even de indruk kreeg dat het alleen vanwege die fraude was. Het is dus uh, uh, enerzijds fraude en anderzijds is het gewoon een bezuiniging, omdat hij vindt dat je inderdaad, op zo zo, zoals je dat zegt, als je maar vier uur werkt, dat je dan ook voor een deel je eigen broek op moet houden. Ja, maar we vindt, het is eigenlijk niet eens uh, zozeer een bezuiniging. Want uh, zelfs als er geen bezuiniging nodig zou zijn, zou ik dat nog veranderen. Want ik denk dat die kinderopvangtoeslag, uh, die wordt betaald met belastingcenten. En uh, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En als mensen dat geld niet echt nodig hebben, omdat ze gewoon zelf thuis zijn en voor hun kinderen kunnen zorgen. Ja, dan moet je er geen, geen kinderopvangtoeslag tegenover zetten. Ja. Dus we zorgen nu dat uh, de kinderopvangtoeslag alleen naar die ouders toe gaat die het echt nodig hebben. Ja. En als er nou bijvoorbeeld iemand is, een student, die studeert. Ik bedoel, die, die heeft geen, uh, geen inkomen verder. en uh, Heeft die er nog wel recht op? Uh, nou, wat wij dus nu doen is, uh, is, is verzorgen dat in die gevallen dat, je de, geen, dat er geen noodzaak is voor kinderopvang... dat er dan geen kinderopvangtoeslag komt. In die gevallen dat er wel noodzaak is, blijft die kinderopvangtoeslag aanwezig. Ja, en studeren is wel noodzaak of geen noodzaak? Uh, studeren kan onder omstandigheden uh, ook uh, ertoe leiden dat je kinderopvangtoeslag krijgt. Ja, en dan zijn ze hier heel creatief op de redactie uh, en de, uh, roepen ze ook uh, allerlei dingen van. En zwangerschapsverlof dan? Je zwangerschapsverlof hebben we weer een aparte regeling voor in dit land. Nee, wat ja. we nu aan, aan het doen zijn is echt ons concentreren op die kinderopvangtoeslag. Daar gaat echt veel geld naartoe. Je moet zorgen dat het geld goed uitgegeven wordt... Er zijn een aantal mogelijkheden om uh, oneigenlijk gebruik en fraude om die te bestrijden en die gaan we nu benutten. Ja. Hoeveel bezuinigt u daarmee in totaal trouwens? Nou, dit is, uh, daar zijn we nog mee bezig, omdat we ja. ook uh, de bedragen aan kinderopvangtoeslag die gegeven worden, die gaan we verlagen. En ook voor mensen met hogere inkomens komen er, uh, komt er minder kinderopvangtoeslag. Dat wordt allemaal nog uitgewerkt, daar komen we in de loop van dit jaar mee. Nu gaat het echt vooral om het uh, tegengaan van oneigenlijk gebruik en fraude. En dat doen we niet zozeer om de, uh, om de bezuiniging, maar dat doen we omdat oneigenlijk gebruik en fraude, ja, ja. Daar, dat moet niet. En wanneer moet het ingaan? Dit gaat op korte termijn in. Een deel gaat al uh, op korte termijn dit jaar in. Een ander deel volgend jaar en een enkele maatregel in 2013. Oké, okay, meneer Kamp. Ik dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Minister Henkamp, was dat van sociale zaken? Dan uh, tijd voor de Giro, de Giro d'Italia. Pieter Wening die reed voor de tweede dag uh, in het roze. Uh, grote vraag is natuurlijk uh, is, uh, of dat vandaag ook weer het geval is. Of eigenlijk of dat morgen weer het geval is. Joris van den Berg is hier. Uh, Joris, hoe is het gegaan met Pieter? Het ging goed. Het was niet zo'n heel zware dag voor hem. Een lange slotklim van een kilometer of 15 in totaal. Maar niet zo'n zware klim. Een loper heet dat. Daar kun je... Een loper? Ja, daar kun je met een vrij groot verzet hard tegen fietsen. Ondanks het feit dat het wel degelijk een berg is. Dus het is niet dat klauteren. Yeah. Dat komt nog. Er zijn acht aankomstenbergen op in deze Giro. Dit was de eerste en ook een van de eenvoudigste. En het goede nieuws voor het Nederlands wielrenner Pieter Wenning... mag ook morgen de roze trui aan. Oké, okay, hij is in de kopgroep of ergens op niet al te grote afstand schijnen. Hij is als negentiende gefinished... Het peloton was niet zo groot meer. Uit elkaar geslagen. En dat kwam doordat er een Belg wegreed. Een jonge Belg op uh, 7 kilometer van de finish. Een onbekende man, Bart de Klerk. Hij ging in de aanval en hij leek kansloos. Want hij ging ja, 20, 25, 30 seconden voor. Die, die, die grote, sterke, gevaarlijke Italianen. En Kreuziger en Spanjaarden en zo uit. En dan geef je hem bijna geen kans. Maar hij bleef stand houden. Hij bleef erin geloven. Er kwamen wat tegenaanvallen. En vlak voor de finish was het peloton in de buurt met die gemene Scarponi. En die kwam eraan en Bart de Klerk viel bijna stil, eerstejaarsprof... 25 jaar en hij heeft het net gered. Een rennen van Omega Farmer Lotto. Ja. En dat is eigenlijk wel een heel mooie knipoog van het wielrennen... naar het Belgische wielrennen, deze ritzegen... voor een nogal onbekende jongen die tot nu toe nog niks gewonnen had. En ook mooi dat je inderdaad uit de klauwen van het peloton net weet te blijven. Het was echt een nip. En ik, het was nog niet weggegeven, denk ik. Want dat doen ze niet zeker niet met zo'n etappe. Ze hebben er echt om gesprint. Scarponi werd tweede kreuzje Gederen, garzelli vierde, Nibali zat daarbij, Rodriguez... en in dat groepje zat dus ook Pieter Wening en Steven Kruiswijk. Geen grote verschillen tussen de toppers vandaag. Goed, 19e het belangrijkste is morgen nog steeds in het roze. Dankjewel, Joris. De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen die gaan gewoon door. Tenminste, als het aan minister Donner ligt. Hij is namelijk niet van plan om opnieuw te gaan onderhandelen over het bestuursakkoord. Daarin staan de afspraken tussen het kabinet en de gemeente, de VNG, opgeschreven. En dat ondanks de kritiek van heel veel gemeenten op de afspraken. Minister Donner. Van de zijde van het kabinet hebben we afspraken gemaakt... Ook uit wat u zegt, beluister ik dat de VNG wel degelijk ook de intentie heeft om die afspraken na te komen. Dat men wellicht in het licht van de voorlichting nog eens nader op een aantal punten wil kijken van uh, elkaar, uh, wil proeven elkaars intenties. Maar dat is het allerminst dat we opnieuw het uh, bestuursakkoord gaan ter discussie gaan stellen. Hij heeft het dus niet als dreigement opgevat wat mevrouw Joris maar gisteren heeft gezegd? Nee, volstrekt niet. U moet het zo zien, het bestuursakkoord is een akkoord over een kader waarbinnen onder andere een aantal wetswijzigingen gerealiseerd moet worden. Door het bestuursakkoord worden die wetswijzigingen niet gerealiseerd en ook zonder bestuursakkoord zullen die wetswijzigingen worden voorgesteld. Wat het bestuursakkoord doet, is in verband daarmee... een aantal afspraken maken over onder andere extra middelen... die het kabinet daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Zonder bestuursakkoord zullen de wetswijzigingen aan de orde komen... maar zullen een aantal andere dingen dan niet doorgaan. Dat is de situatie waar we het over hebben. Uh, en ik denk dat wat dat betreft ook partijen zich ten volle bewust zijn... waar het over gaat en dat de VNG ook volstrekt niet aan het overwegen is... van dat gaan we anders doen... Uh, maar dat men hooguit zegt, in het licht daarvan willen we bepaalde punten wellicht nog eens eventjes nader elkaars nieren proeven. Maar wat betreft akkoorden gaan we er wel vanuit dat waar wij akkoord over hebben, dat dat akkoord is. U zegt, die gemeenten kunnen mopperen wat ze willen, maar ik ga gewoon door. Nee, het is wel zo dat we inderdaad een verdeling van bevoegdheden hebben in het land. Sommige zaken worden door de wetgever geregeld, andere zaken worden door besturen geregeld. En het is niet zo dat wij slechts als alle partijen het met elkaar eens zijn regeren. Een bestuursakkoord is hoe stemmen we over en weer ons handelen op elkaar af. Maar het is niet zo dat het handelen van de regering afhankelijk is van de instemming van andere partijen. Voor minister Donner is het dus duidelijk. Akkoord of geen akkoord? Hij gaat zijn plannen gewoon uitvoeren. Marcel Bril sprak met de minister. En dan nog eventjes terug naar een opmerkelijke inzending. Gisteravond, halve finale, Eurovisie Jongfestival. <tieden> Dat de Wit-Russen de finale gaan halen, dat is bij deze absoluut zeker. Het ziet er helemaal fantastisch uit. Het hele plaatje klopt. Ze zingt fantastisch en het is dan misschien zelfverheerlijking ten top, maar goed. Ja, super cool deze, nummer ook, uh, okay hè Jan? Toch? Ja, dit gaat het echt wel doen, hoor. Nou, die inschatting was niet helemaal juist. Europa had duidelijk niet zoveel zin in die zelfverheerlijking van Wit-Rusland. Want Wit-Rusland ging niet door na de finale. Een up-tempo lofzang op een dictatuur dus. Correspondent Kisia Hekster. Ook veel teleurstelling in Wit-Rusland dat ze niet door zijn? Ja, natuurlijk. En uh, in ieder geval bij de president van het land. De man die vaak de laatste dictator van Europa genoemd wordt, Alexander Lukashenko. En hij beschuldigde het Songfestival er vandaag zelfs van dat het liedje om politieke redenen niet door is gegaan oh, naar gosh. de finale. Want, zei hij, hoe kan je nou niet van dit liedje houden? En overigens is er ook nog iets speciaals aan de hand met de tekst van het lied. Want die is uh, twee maanden geleden nog veranderd. De tekst ging eerst over Wit-Rusland eh, als onderdeel van de grote Sovjet-Unie, lang geleden dus. Maar het leek het land eh, toch beter als het meer over het hedendaagse Wit-Rusland zou gaan. Een land dus waar je volgens eh, de zangeres Anastasia niets anders van dan kan houden. Ja, maar is dit nou gewoon een hele bewuste politieke poging om laten we zeggen, een soort zonnig beeld van Wit-Rusland te schetsen? Nou, dat moet je zeker niet uitsluiten. Ze zeggen altijd dat uh, het Songfestival natuurlijk niet politiek is. Maar ik denk dat uh, toch iedereen wel uh, de laatste jaren heeft gezien... dat politiek toch zeker wel een rol speelt uh, soms. En het klopt, uit Wit-Rusland horen we helemaal geen goede berichten de laatste maanden. Vandaag is nog zeven jaar cel geëist tegen een van de presidentskandidaten... die werden opgepakt uh, na de protesten tegen de verkiezingen... waarmee gefraudeerd was in december. President Lukashenko die werd toen met 80% van de stemmen Herkozen. Dat uh, herinner je je nog wel, denk ik. Honderden mensen die toen opgepakt werden op dat plein. En tegen enkele tientallen daarvan lopen uh, processen. Een aantal van hen is zelfs ook al veroordeeld... tot lange gevangenisstraffen van uh, vier jaar of meer. En ook is Lukashenko bezig om de laatste vrije media... die er nog waren in het land aan te pakken. Dus er bestaat toch ook nog wel een ander beeld van Wit-Rusland... Uh, waarin het Songfestival nog zo de loftrompet over gestoken werd. Ja, nou, dat is het politieke beeld. Maar ik begrijp dat economisch gesproken... het land dat er ook niet goed voor staat. Nee, je kan bijna zeggen dat het land financieel aan de rand van de afgrond staat. Lukashenko die heeft veel te veel geld uitgegeven... in de aanloop naar de verkiezingen in december. Hij heeft bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen met maar liefst 30 procent verhoogd. Maar het land heeft daar helemaal geen geld voor. En dat heeft geleid tot hele hoge inflatie, een run op buitenlandse valuta... want mensen zijn bang dat de Wit-Russische roebel gaat devalueren... waardoor het geld dus veel minder waard zou worden. Dus er staan lange, lange rijen voor de wisselkantoren... Allemaal grote problemen die zelfs zouden kunnen leiden... tot het einde van het regime van Alexander uh, Lukashenko. Dus die had best een beetje goed nieuws vanuit uh, Düsseldorf willen horen. Maar goed, <laughs> of ja. het nou om politieke redenen was of niet... Uh, het mocht niet zo zijn. Nee, en dus hoorden we alleen op het Songfestival zelf... de eerste tonen van dat uh, muziekje I Love Belarus. Nee. Nee. Nee, dan moeten we het zelf maar invullen. Eén keer gezongen, het is eruit, weg. Sterf erin dan maar.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 Heel vaak hoor je een waar gebeurd verhaal waarvan je denkt kan niet waar zijn. Verhalen over gewone mensen die gemangeld worden door bedrijven, de overheid of instanties. Die verhalen zit u terug in Kan niet waar zijn. Vanavond om half elf op Nederland 1. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Radio.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 Rabo Renner Pieter Wening gaat ook naar de zevende etappe in de ronde van Italië nog aan de leiding. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Belg Bart de Klerk. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Hubert. Vooral in het midden en oosten van het land zijn er veel stapelwolken. Aan de westkust en dan met name in het noordwesten is het overwegend zonnig weer. Het warmste is het in Brabant met 19 graden tegen 15 in Friesland. Vannacht blijft het droog en is er wat sluierbewolking aanwezig. Het koelt af naar 10 graden aan zee en 5 in het oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen bewolkt en kan er ook een stevige bui tot ontwikkeling komen. In de middag spreiden de buien zich uit richting het oosten en is er een kleine kans op onweer. In het westen is er dan meer ruimte voor de zon en wordt het droog. En geleidelijk aantrekken de opklaringen dan oostwaarts, waar er ook daar nog perioden met zon zullen zijn. Zondag zijn er geregeld een aantal stevige buien, maar weet de zon ook af en toe door te breken. Bij een noordwestenwind wordt het niet warmer dan 15 graden. Aanweb verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad. Eh, Randstad. Ik noem enkele bijzonderheden. Op de A2 de Eindhoven Maastricht, tussen Meersen en Maastricht 3 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roerlevarensveen en Zoeterwouder 5 kilometer. A7, Hoorn richting Zurich, op de afsluitdijk richting Friesland... is bij Brezandijk één rijstrook dicht. Een kraanwagen is daar tegen een viaduct aangereden. Er staat 3 kilometer file. A12 Den Haag-Arnhem tussen knopend Oude Rijn en Driebergen. 12 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. 3 kilometer en één rijstrook is daar dicht.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 En wat valt op? 49% heeft liever dat u hen wat meer waardering geeft... dan bijvoorbeeld een gezonde bedrijfslunch. Benieuwd naar het hele vitaliteitsrapport van uw bedrijf en wat CZ kan doen? Ga dan naar cz.nl slash vitaliteitsrapport. Dat was het weer voor nu. CZ. Zorg kan altijd beter. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw ooglezerbehandeling bij Vision Clinics. Dat doen ze niet zomaar.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Kijk ook eens op nos.nl of op de Twitter. NOS Radio 1 kunt u ons allemaal volgen en vinden waar wij mee bezig zijn. En waar we op dit moment mee bezig zijn... is uit te zoeken wat er met Gaddafi aan de hand is. Want er komen berichten binnen dat hij gewond zou zijn. Komen allemaal uit Italië, Italiaanse bronnen. Maar ondertussen wordt het ook ontkend vanuit Libië. We zoeken uit wat er van waar is. Hoort u waarschijnlijk deze uitzending later meer over. Maar het eerste hebben we nu over Griekenland. Want Griekenland moet stevige maatregelen. Nemen om de crisis te bezweren, dat vindt minister De Jager van Financiën. Hij gaat maandag met zijn Europese collega's praten... over de maatregelen die Griekenland moet nemen... om het land weer financieel gezond te krijgen. Geld in een bodemloze put sorteren gaan we natuurlijk sowieso niet doen. Wat wel aan de orde is dat er vraagtekens zijn... of Griekenland nog steeds wel op koers is... ten aanzien van de hervormingen en de bezuinigingen. En voor Nederland is het dan ook absoluut noodzakelijk allereerst...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 Ivo Arnold is hoogleraar economie bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, de jager heeft eigenlijk een beetje een voorschot uh, gegeven... op die vergadering van komende maandag. Is dit nou een reëel voorstel of is dit een gevalletje stoerdoenerij? Nou, Het is natuurlijk ook een beetje stoerdoenerij voor het uh, binnenlandse publiek. Maar uh, de inhoud klopt wel. De Grieken uh, moeten veel meer doen om de maatregelen die al in de pijplijn zitten... om die ook echt waar te maken. En er kan ook een heleboel gebeuren... om de publieke sector in Griekenland echt efficiënter en zuiniger te maken. Maar wat moeten die Grieken nog meer doen? Nou, er ligt een heel pakket aan privatiseringsmaatregelen... van zo'n 50 miljard. Nou, dat kan misschien niet zo snel als het IMF zou willen worden doorgevoerd. Maar dan moeten ze echt vaart in maken. En wat je ziet, dat de socialisten daar toch een beetje huiverig zijn... om een tafel zilver te verkopen. Maar daar is het nu een beetje te laat voor. Dat moeten ze echt gaan doen. Ja, dat is dus de privatisering van de staatseigendommen. Daar hikken ze echt... Daar heb ik aan. Tegenaan, ja. ja, en dat moeten ze niet doen, want dat is een beetje dom. Nou, het is achterhaald, ze zijn bijna failliet, dus dan moet je wel je daarvoor zilver uh, verkopen. Dus dat is een gepasseerd station, denk ik. Ja. Nou voert de jager de druk op, u zegt ook voor uh, binnenlands gebruik. Maar is dit iets wat ook gewoon in Europa wordt opgepikt? Um, ja, ik, ik denk dat hij hiermee ook de ECB steunt. De, de ECB is in het hele debat ook de grote voorstander van het doorvoeren van de maatregelen en het afzien van een uh, schuldherstructurering. Dus ik zie dit ook als steun van de ja, aan de ECB. Ja, maar hij koppelt er wel iets aan, hè? Hij zegt namelijk: we geven alleen extra hulp als die uh, maatregelen worden genomen. Dat klinkt ontzettend streng, maar kunnen we dat uiteindelijk ook waarmaken? Ja. Dat is Maken, hè? Want uh, als het puntje bij paaltje komt, hebben wij ook een probleem. Hè? Heel Europa heeft een probleem, omdat er zoveel Griekse schuld uitstaat in het Europese financiële systeem. Dus uh, het is zeer de vraag of het uiteindelijk waargemaakt kan worden. Maar je kunt ook aan andere oplossingen denken. Bijvoorbeeld extra krediet geven aan Griekenland, met als onderpand al die uh, staatsbedrijven. Ja, dan kost het uh, Nederland en alle belastingbetalers in Duitsland en andere noordelijke landen niks? Nou, vanuit dat op enig moment het ons wel iets kost. Maar waar het nu om gaat, is dat Griekenland de goede maatregelen blijft nemen. Dat ze de goede dingen doen. En uh, de overheid daar efficiënter maakt, kleiner maakt en zuiniger maakt. Dat is niet alleen in ons belang, dat is ook in het belang van de Grieken. En dat wordt toch, toch te weinig benadrukt. En moet het komende maandag, want dan komen die ministers van Financiën komen bij elkaar in Brussel, moet het dan worden besloten? Um, ik weet niet precies dat daar op de agenda staat. Maar nou, onder is, andere Griekenland. Het is natuurlijk wel zo dat er vooroverleg is geweest. Dus ik neem aan dat er wel een agenda is met uh, dingen die kunnen worden besproken. Ik, ik weet niet of het echt besluitvormend is maandag. Nee, maar is het wel het moment, laat ik het zo vragen. Uh, afgezien of het op de agenda staat of niet. Ik bedoel, is het, het nu het moment om maatregelen weer te nemen? Nou, het is nu het moment om daar goed over na te denken. Omdat de missie van het IMF en de EU naar Griekenland... die staat volgende week op de rol. En dan wordt er een oordeel geveld over of Griekenland goed op weg is. Ja. En afhankelijk van het oordeel van het IMF en de EU zal een besluit moeten worden genomen... over het beschikbaar stellen van nieuwe financiering. Dan ja. nou zei de jager nog iets. Hij zei, uh, al deze maatregelen zijn nodig, want, dames en heren... Uh, de crisis in Griekenland is in potentie veel bedreigender voor Europa... dan de bankencrisis. Is dat terecht? Dat is een grote uitspraak. Um, maar wat waar we hiermee te maken hebben, is een bankencrisis... een zwak bankwezen en daarbovenop ook, ook nog eens een schuldencrisis... Ik denk dat de combinatie heel explosief is en nog steeds heel risicovol is. Het is een gevaarlijke cocktail? Absoluut. Oké. Okay. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer Arnold. Ivo Arnold was dat hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ondertussen gaat het met de Nederlandse economie lekker. Tenminste, als je naar het groeicijfer kijkt. Bovendien dalen voor het eerst sinds lange tijd de overheidsuitgaven. Dat constateerde vanochtend vroeg econoom van het CBS Michiel Vergeer. Nou, we zien dus dat bij de overheid is het al jaren beleid, maar dat duurt altijd even voordat het in maatregelen wordt omgezet. En daarna nog of die maatregelen ook echt worden uitgevoerd. Maar we zien nu in de cijfers voor het eerst dat de overheidsbestedingen als het gaat om het defensie en openbaar bestuur, dat die wat lager zijn dan in het recente verleden. En dat zien we als een uitvloeisel van al veel eerder voorgenomen beleid. Ondertussen gaat het bij de buren nog steeds beter dan hier. We zien dus dat in Duitsland de economie met liefst 5,2% gegroeid is. Dus de buren verslaan ons toch weer. En we zien dat in Duitsland het hele verlies door de crisis nu is goedgemaakt. Terwijl in Nederland 80% van het verlies door de crisis is goedgemaakt. Dus in Nederland gaat het goed. Het is een goed eerste kwartaal geweest. Maar bij de buren ging het nog weer beter. En dat sterke herstel in Nederland, is dat nog steeds voor een belangrijk deel te danken aan het herstel in Duitsland? Het is heel belangrijk dat het in Duitsland goed gaat, want wij moeten het hebben van de export. De export is een pijler onder het economische herstel in Nederland en een kwart van onze export gaat naar Duitsland. Dus Nederland pikt wel degelijk een graantje mee van dat het in Duitsland goed gaat. Maar daarnaast weten onze exporteurs ook wel degelijk op andere markten in Europa en ook buiten Europa een graantje mee te pikken van bijvoorbeeld de groei in landen als Brazilië, Rusland, China en India. En uh, al met al een uh, ja, sterk mooi cijfer vandaag. Ook een mooi cijfer voor u om uh, afscheid mee te nemen. Het heeft niet met elkaar te maken, maar het is heel mooi dat de Nederlandse economie 3,2% groeit. En aangezien het mijn laatste economische groeicijfer is, is het plezier gewoon mee af te sluiten. Maar ook toen het slecht ging en ik de recessie in Nederland kon afkondigen twee jaar geleden, hebben we het ook altijd gedaan. Als CBS komen we in tijden van crisis en in tijden van bloei van de economie komen we altijd met de groeicijfers. U gaat met pensioen, hartelijk dank. Graag gedaan. Bart Kamphuis in gesprek met Michiel Vergeer... die dus voor het laatst de kwartaalcijfers van de Nederlandse economie presenteerde. In de metaalsector nam de productie flink toe in het eerste kwartaal. Bijvoorbeeld bij de Goudse machinefabriek. En zoals je ziet, dit is een, uh, het schakelaartje. Dus die schakelt om wanneer een, een bar eraan aankomt en er wordt hier aangetikt... Hij stopt en dan gaat de andere kant weer heen. Uh, mijn naam is uh, Fred Klomp en ik uh, werk als uh, allround-monteur in de eindmontagebouw van de Goudse Machinefabriek. Nou, dit uh, wordt voor een uh, wasdroger gebruikt, een uh, 1530. Dat houdt dus in een diameter van uh, 1,50 meter met een lengte van 3 meter. Er wordt producten opgedroogd voor uh, fruitproducten eigenlijk. Hidde Frankena is directeur van de Goudse machinefabriek. Het gaat erg goed, hè? ook met de verkoop van die grote droogwals die daar in elkaar wordt gezet. Nee, dat klopt. Wij hebben inderdaad een fantastisch jaar. 2011 dreigt het beste jaar in onze 201-jarige historie te worden. We zijn heel sterk in babyvoeding, Walsroos voor de babyvoeding. Iedereen kent die machines wel, van, uh, van Brinta aan Bambix. Maar niet alleen de Nederlanders gebruiken die producten, maar die worden over de hele wereld gegeten. Het dus dat daarin... dat is eigenlijk een soort uh, gemaksvoeding die nu meer aanslaat, ook in gebieden waar kort geleden zo'n uh, eenvoudig pakje brinta niet zo snel werd aangeschaft. Nee, dat klopt. Uh, je hebt in feite te maken met uh, een trend in de hele wereld dat uh, je krijgt meer tweeverdieners verdieners, de welvaart neemt toe. Mensen gaan steeds meer naar gemak toe en willen eigenlijk gewoon een pakje hebben waar alles in zit. Uh, Vitamines, mineralen, gezond, de granen. En dat kunnen ze dan snel klaarmaken voor de kinderen. En dat wordt gelukkig over de hele wereld gegeten. En ja, dit is eigenlijk de machine die wij maken. Er zijn gelukkig weinig anderen op dit gebied. En ja, wij profiteren dus van de wereldwijde vraag op dit gebied. En ja, in het gemiddeld jaar exporteren we dan dus ook naar 60 landen over de hele wereld. En Tim en uh, Cor zouden dan die eerste twee ploegen nee, dat hoeft dan niet, niet mee overdrijven. Nee. Maar is misschien wel een goede gelegenheid om dan die, die lijn. Uh... Ja, maar ik heb veel liever dat ze een week van tevoren okay. gewoon een ja. dag naar kijken. Ja. Ik ben Alvin Graveland en ik ben hoofdordermanagement. We zijn bezig met de planning van de monteurs voor de opstart van een project in Duitsland. Gaat het goed met de orders die hier binnenkomen? Het gaat heel goed. Ja? Waar merkt u dat aan? Uh, vooral aan de tijd dat ik niet thuis ben. <lacht> nee, de orders komen binnen als broodjes moet ik zeggen. Wat is de mooiste order van de afgelopen tijd? De mooiste order die we hebben binnengekregen is een heel groot project in, uh, in Turkije voor uh, zes grote slipdrogers. Slipdrogers. Een slipdroger staat ja, aan het eind van het riool van een stad. En, om het slip te drogen? Om het slip te drogen, zodat het zeg maar, brandbaar wordt. Om het zo droog te maken dat het uh, verbrand kan worden. En dan wordt daar weer energie gewonnen. Is het voor u uh, mogelijk om voldoende goed geschoold personeel te vinden? Nou, dat wordt wel heel lastig, moet ik zeggen. Het is inderdaad, uh, wij doen heel veel met lagere scholen en scholen hier in de omgeving... om hen te interesseren voor dit vak. We koppelen ze ook vaak aan de mentor om ook te laten zien hoe prachtig ambacht dit eigenlijk is. Maar het is lastig. Steeds minder kinderen kiezen de technische richting als studierichting of als werkrichting. Zeg maar. En vandaar dat wij er ook alles aan doen om te zorgen dat het profiel wat wij willen uitstralen ook naar buiten toe bekend wordt. Want het is een prachtig vak. Het is een ambacht. Machinebouwen. Machinebouwen is een prachtig vak. En je kunt er heel goed je boterham mee verdienen als je goede producten hebt. En je kunt er ook trots op zijn dat je uit niets iets kan maken. En nou, iedereen die hier ook komt werken, die blijft hier ook. Mensen komen hier werken en gaan hier rijken met pensioen. Nu, nu is de kunst om ze te vinden om te komen werken. Maar als we ze helemaal hebben, dan laten we ze niet meer los. Vanuit de Goudse machinefabriek was dat een bijdrage van onze verslaggever Bart Kamphuis. Wat gaan we straks doen? Er is een vogelgriep gevonden in Broek. Hoe gaat dat nou met dat dorp? En hoe gaat het dorp om met alweer een dierziekte? De verkeersinformatie bij de ANWB zet Erwin de Hart. Erwin, hoe gaat dat vooral ook in Friesland? Er was een groot ongeluk gebeurd. Ja, het is halverwege Noord-Holland en Friesland op de A7-hoorn richting Zurich... Bij de, waar je ook koffie kan drinken en zo bij het viaduct uh, over Dijk. Er is een kraanwagen tegen een viaduct uh, aangereden... Dus één reist ook dik nog steeds. Uh, er staat drie kilometer file in de richting van Friesland. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een politieke crisis om Bosnië is nog net op tijd voorkomen. EU-buitenlandschef Catherine Ashton heeft de Bosnische Servis ervan overtuigd dat een omstreden referendum beter geschrapt kan worden. Daar gaan we over praten met onze correspondent Davian David-Jan, uh, om wat voor soort referendum ging het eigenlijk? Nou, om dat te begrijpen, moet ik eerst even kort uitleggen hoe Bosnië in elkaar zit. Het land is na de oorlog in 1995 in twee stukken gehakt... die om conflicten te voorkomen heel veel zelfbestuur hebben gekregen. En in het ene deel, de Servische Republiek, hebben zoals de naam uh, al zegt... de Serviërs het voor het zeggen, het andere deel, de Moslim-Kroatische Federatie. Je raadt het al, de Moslims en de Kroaten. Uh, en Boven die twee delen staan, twee sta uh, staan een aantal staatsinstellingen... die uh, de Bosniërs in ieder geval toch het gevoel moeten geven dat ze in één land wonen... En een van die instellingen is zeg maar het Hooggerechtshof. En daar gaat het om. De leider van de, van de Bosnische Serviërs, Milorad Dodik... die vindt dat dat hof veel te antiservische uitspraken doet. Vooral in zaken die over oorlogsmisdaden gaan. En hij wilde de bevolking van de Servische Republiek de vraag voorleggen of ze die uitspraken van het Hof nog langer wilden accepteren... en daar zouden ze als het referendum was doorgegaan... ongetwijfeld nee op hebben geantwoord. Ja, nou heeft ze zich al vertuigd om het niet door te laten gaan. Wat zou er zijn gebeurd als dat referendum wel was doorgegaan? Ja, dan waren de rapen echt gaar geweest in, in Bosnië. Want dan was het helemaal niet onwaarschijnlijk geweest dat, dat het land uit elkaar was gevallen. De internationale bestuurder die sinds de oorlog een oog in het zeil houdt in Bosnië, die man die heet Valentin Insko, die heeft de situatie deze week voor de VN-veiligheidsraad de ergste crisis sinds het eind van de oorlog in 1995 genoemd. En hij had al gezegd, al eerder, dat hij het referendum zou verbieden als er geen oplossing gevonden zou worden. En daarmee had hij natuurlijk de Serviërs tegen zich in het harnas gejaagd. En als hij dat had gedaan, dan was de kans heel groot geweest dat het referendum toch was gehouden. Zij het onofficieel. En sterker nog, dan was er waarschijnlijk ook wel een referendum... over de afscheiding van de Servische Republiek overheen gekomen. Ja, en dan was de ellende helemaal niet meer te overzien geweest. Nee, maar wat had Esther dan in, in de binnenzak? Waarmee heeft zij dan de mensen uiteindelijk overtuigd... dat ze geen referendum moeten houden? heeft beloofd dat er uh, onderhandeld gaat worden over het juridische systeem in Bosnië. Ze heeft niks, niks concreets toege, toege, toegezegd, maar daarmee heeft ze Dodik, dus die Servische leider, in ieder geval een ontsnappingsroute geboden waarmee hij bij de Bosnische Serviërs kan aankomen. En tegelijkertijd heeft ze de moslims, die juist zo, een, een zo sterk mogelijke staat willen in Bosnië, niet al te hard voor het hoofd gestoten. Nou, die onderhandelingen die gaan natuurlijk eindeloos duren en er wordt waarschijnlijk uitgegaan vanuit, vanuit dat tegen de tijd dat ze zijn afgelopen, iedereen dat referendum alweer vergeten is. Maar ja, zoals ik zei, in feite is er niks opgelost. De problemen die zijn alleen naar de toekomst verschoven. Tijd gekocht, noem je dat dan. Dankjewel David-Jan. David-Jan God was dat. Dan de pluimveehouders in Kootwijkenbroek Die gaan een gespannen weekend tegemoet. Komende maandag pas worden de resultaten bekend van de grootschalige controle op vogelgriep. Gisteren werd bij een bedrijf in, het Gelder, in die Gelderse plaats een milde variant van de vogelgriep geconstateerd. Reportage is van Roel Paul. Eén van de 60 pluimveebedrijven die op dit moment worden gecontroleerd door de nieuwe voedsel- en warenautoriteit. Een grote schuur, maar het buitenterrein waar normaal gesproken nu de kipjes zouden rondlopen is helemaal leeg. De 20.000 dieren op dit bedrijf zijn verplicht opgehokt. Twee mannen in blauwe overals met kapjes op het hoofd en plastic hoesjes onder de laarzen zijn bezig controles uit te voeren... In 2001 heeft dit bedrijf ook te maken gehad met de uitbraak van mond- en klauwzeer. Toen moesten de vier stieren worden geruimd. De boer en de boerin, en trouwens ook de zoon die een deel van het bedrijf runt... willen er niet al te veel over kwijt. Niet over wat er nu aan de hand is. En al even min over wat er tien jaar geleden speelde in Kootwijkerbroek. Theo Bos, pluimveehouder... 56.000 dieren. Uw buurman is geruimd. Ja, een buurman 2 kilometer. Dus dat is niet echt een buurman meer. Maar ja, goed, je zit dan in de zone binnen 3 kilometer. Dus uh, ja, je zit in het zoals dat mooi heet. Maakt u dat nerveus? Nou, uh, dit is laag pathogen. Dat is net bekend geworden, een uurtje geleden. Dus dat geeft wel aan de ene kant wat rust. Of een wat minder variant. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Er kunnen, er kunnen andere bedrijven nu gescreend worden en kan ook mogelijk een besmetting worden gevonden. En dat betekent dat uh, dat toch wel een stukje spanning geeft. Want dat kan natuurlijk wel een andere beeldvorming krijgen zoals het nu is. Nu is het één bedrijf, maar als het het ene bedrijf is, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ze hebben wel een verbeterd toezicht, maar uh, dat geeft niet aan dat we dan nu echt zenuwachtig moeten worden. Want ja, één bedrijf, dan is het... Waarschijnlijk ja, even een, een storm in een glas water en waait het hopen we gelukkig over. Wie Kootwijker Broek zegt, die zegt bijna in één adem dierziektes. Want u heeft er nogal wat voorbij zien komen de afgelopen jaren. Deze vogelgriep, al is het dan een milde variant, roept die toch ook weer flashbacks op? Uh, als ik terug ga weer naar 2003, dat ik om tien uur mijn kippenstalling keek... en dat de tankwagen met gas daar stond zoals dat nu ook op het huidige bedrijf is geweest bij Mulder... En dat ze dan de boel dichtmaken en het gas erin hebben te lopen. En jij ziet dus een x aantal uren later, kijk je weer in die stal. En dan is vooral het geluid, tot op de dag van vandaag, herinner ik me dat nog. Want het was doodstil. Die stilte, die vergeet je nooit meer. Meneer Hoebe, burgemeester van Barneveld. U komt net bij het getroffen bedrijf vandaan. Hoe was het daar? De agrario's waren natuurlijk zeer aangeslagen. Waren net gestart met dit bedrijf en uh, ja, zijn dus door, bij toeval waarschijnlijk getroffen door dit, uh, dit virus. Dus dat is voor deze mensen heel, uh, heel triest. De nieuwe voedsel- en warenautoriteit heeft inmiddels vastgesteld dat het gaat om een milde variant ja, van het laag, virus. Pathogen, ja, laag pathogen, zo heet het uh, ja. officieel. Lijkt me goed nieuws? Ja, dat is op zichzelf genomen. Is dat goed nieuws? Want als het hoogpathogeen was geweest, dan, dan waren de gevolgen natuurlijk veel ernstiger. En zou ook direct tot, tot ruiming van anderen worden besloten. Dat is nu niet het geval. We hebben nu wel een vervoersverbod van 3 uh, kilometer. Waarin mest, kippen en eieren niet mogen worden vervoerd. En de betrokken bedrijven binnen dat gebied worden bezocht. Dus te verkeren nog wel een hoop bedrijven in onzekerheid. En dat is natuurlijk altijd wel jammer. Maar uh, is uh, niet vermijdbaar. En dat zei de burgemeester. Burgemeester Hoeben was dat in een reportage van Roel Paul. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Hier is Freddy van Ja, Zoals jij net al zei, zou Gaddafi gewond zijn. En dat staat in de Corriere della Sera. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Frattini in die krant gezegd. Frattini denkt dat Gaddafi vanwege de internationale druk naar een schouwplaats buiten Tripoli is gevlucht. En de minister denkt ook dat hij nog wel in Libië is, maar dan ergens in de woestijn. Als we weten of het waar is en als we meer weten, dan hoort u dat natuurlijk. Op de site van NRC Handelsblad onder meer is te lezen dat de Cabo nu dreigt met een nieuwe staking bij het openbaar vervoer. In juni moeten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 24 uur lang geen openbaar vervoer gaan rijden. Vanochtend werd er tijdens de ochtendspits gestaakt in het Amsterdamse openbaar vervoer. En er was toch niet iedereen op voorbereid, stelde lokale omroep AT5 vast. Wees je dat er gestaakt werd of niet? Nee, geen weg. Maar wacht je op? De bus. Staking. Ja, echt waar? Ja, het probleem. Prinses Maxima verwacht niet dat haar leven erg verandert. Als prins Willem-Alexander straks koning is. Het reformatorisch dagblad citeert op de voorpagina uit de documentaire Maxima: Portret van een prinses die de NOS maandag uitzendt. Ik zal mijn man als hij koning is bijstaan... maar ik word geen staatshoofd, zegt Maxima. Ik zal de dingen blijven doen die ik nu ook doe... zoals mensen samenbrengen en Nederland vertegenwoordigen. Dinsdag wordt Maxima veertig, vandaar de documentaire. Reformatorisch Dagblad schrijft dat ze ook zegt... dat toen ze Willem-Alexander ontmoette, ze een onafhankelijk meisje was. Toen ik mijn man ontmoette, was mijn eerste reactie ook... hier moet ik ver van blijven. Ik had nog zoveel kleine plannen, het past er echt niet in... Het is maandag om half negen op Nederland 1 te zien. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil af van het skanderen van Joden, Joden door Ajax-fans. Van der Laan noemt de wekelijkse jel op de voorpagina van het parool waardeloos. En het kan tot gevolg hebben dat mensen zich afzetten tegen Joden. Dat moeten we voorkomen. Van der Laan begrijpt ook wel dat dat niet snel zal gaan. Het gaat om gedragsverandering, zegt hij, en dat kan misschien wel tien jaar duren. Het bericht staat onder een foto van 150 toiletcabines. Die staan namelijk klaar op het Museumplein voor als Ajax kampioen wordt. Er wordt ook een podium gebouwd voor een eventuele huldiging. Behalve 150 toiletcabines zijn er ook plaskruisen voor 50.000 man. Een op de tien kinderen van 7 en 8 jaar hoort stemmen. Dat heeft psycholoog Agna Bartels van het Universitair Medisch Centrum in Groningen ontdekt. Vaak gaat het vanzelf weer over. Soms blijven de stemmen op latere leeftijd aanhouden. Meestal als een kind nare gebeurtenissen meemaakt. Het horen van stemmen is mogelijk wel een risicofactor... voor het ontwikkelen van psychische problemen. Van de kinderen die stemmen horen, heeft 15 er veel last van. Ze zijn angstiger en hebben vaker buikpijn of hoofdpijn. Fietsen of brommen op de stoep, euro, 70 euro aan je broek... Het Parool schrijft dat dat de slogan is voor een nieuwe actie in Amsterdam. Tijdens de actie eind mei worden boetes uitgedeeld tot 70 euro voor op de voet, stoep fietsen. En er wordt ook een lesje bijgeleverd over het gevaar voor voetgangers daarvan. Op de site van de dierenbescherming staat dat er een code is opgesteld... over het omgaan met dieren in radio- en televisieprogramma's. In een brief roept de organisatie alle oproepen op om de code te ondertekenen. Doel van de code is het dierenleed door het inzetten van dieren in programma's te voorkomen. Aanleiding is volgens de dierenbescherming het slachten van een kip... in het RTL 5-programma Echte Meisjes in de Jungle. De dierenbescherming kreeg daar heel veel boze reacties over. Het was in maart. De dierenbescherming hoopt dat de code ertoe leidt dat de omroepen uiteindelijk geen enkel dier meer inzetten voor vermaak. Op de site van MSN is een bericht te vinden... dat komt uit de Britse krant The Mirror. Quantino Tarantino wil Lady Gaga in een van zijn nieuwste films hebben. Twee leerden elkaar kennen toen hij haar zijn gele pussy wagon... uit de film Kill Bill uitleende voor een videoclip. Aanleiding voor het bericht is dat ze nu alle twee in kant zijn... en daar begint komende woensdag, dat weten we allemaal, het filmfestival. Is begonnen. Is begonnen al, ja. Daar heb ik Daan al over gehoord. Dana ja. Linssen was er al over op de radio. Sorry. Niet alle films gezien. Dankjewel, Freddy. Freddy van Tijn was dat met het media-overzicht. Wat gaan we doen straks na zes uur? We gaan uh, ons licht opspreken over de KPN... en het feit dat ze dus alles van ons weten... wat ons internetgedrag betreft. We gaan ook kijken hoe het zit met de Belgische prins. We gaan kijken bij DSM, want de handelsmissie daar... heeft nogal wat uh, opgeleverd, euro's wel te verstaan. En we praten met Mariko Peters, die is in Egypte geweest. En tot slot, en dan heb ik de hele draaiboek gehad... Gaan we kijken hoe het is in Manchester. Want zowel United als City kunnen een feestje vieren daar, de voetbalclubs. United kan kampioen worden en City kan daar de beker pakken in Engeland. Dat allemaal na zes uur. Reden genoeg lijkt me om erbij te blijven. Tot zo. Morgen in kloskamerbreed staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken over bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hier niet om willekeur en wie vindt dit kabinet of het vorige kabinet aardig interessant en goed. En over zijn vertrouwen in de mensen. Het is mijn stellige overtuiging dat burgers over het algemeen zeer begaan zijn met het lot van anderen. En voorzitter Ter Horst van de HBO-raad over de problemen in het hoger onderwijs. Het probleem is dat het HBO de afgelopen tijd in een negatief daglicht is komen. Te staan. en over de mogelijke oplossing. Maar er is ook nog zoiets als gezag, en informele machtspositie. Morgen in Trotskamerbreed, van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoeveel uw medewerkers onderling bellen, dat weet u van tevoren natuurlijk nooit. Maar vanaf nu is het wel eenvoudig te voorspellen hoe voordelig dat kan zijn...